OS-nieuws van 8 uur. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat op de afsluitdijk tussen Brezondijk en Den Oever een file van 5 kilometer. De verdraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Alternative FM. Noem een stomme sukkel, dat is oké. Okay. Het is wat ik ben, ik heb er meestal wel vrede mee.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 schieten weer vandaag. Er is een waslijst aan uh, nieuw materiaal uh, binnengekomen. Bovendien heb ik veel beloofd. Dus ik weet niet uh, in hoeverre we gaan komen. Welkom bij deze Alternative FM uh, op deze donderdag. De donderdag uh, voor Pinksteren zou ik bijna zeggen. Vorige week hadden we hier helemaal Het is uh, 20 mei. We hebben straks uh, live muziek in uh, de vorm van uh, twee mensen, uh, namelijk uh, Light by the Sea. Davy en Esther komen straks en het begin van deze uitzending was van... En Casper en Gaweg. Wij uh, gaan uh, Josephine O'Diel uh, draaien. Kreeg ik een reactie op van collega Roy de Smet. Dat hij het zo mooi vond. Nou, eens. op de vorige die ik uh, daar heb. Namelijk het uh, K-nummer. En dan is het altijd de kunst dat je dan met een heel mooi nummer komt. En, en dat is bij deze dan ook gebeurd. Want de drie heren uh, hebben dit wel uh, goedgekeurd. Uh, van K en met Night. Hij komt 10 juni hier naartoe. En daarvoor Josephine O'Deal en Fly on the Wall. Um, zei ik al, Roy de Smet uh, van Roitera door bij... Uh, de lokale omroep volendam -Edam, uh, die, uh, die is daar een beetje weg van. En uh, ja, min of meer uh, kwam hij daar eigenlijk op uh, dankzij mij. Maar uh, ze is al eigenlijk op de radar geweest bij 3 voor 12 Noord-Holland. En anders had ik het uh, nooit geweten. De volgende techneut dient zich aan. Dus uh, het kan alleen maar beter worden, denk ik dan. We gaan uh, even weer een beetje uh, gas geven. Uh, deze dame hadden we vorige week aan de telefoon in zaken haar nieuwe single. En dat is deze single... En dat de uh, heet Drown Me van Anna Budet Goed, goed goed. En uh, er, er is een raam opgezet. Uh, dat heeft uh, weer alles uh, te maken weer met iemand die ontzettend. Uh, ja, ik heb van de week in uh, dinsdag had ik een nieuwsbericht dat je dus ook met je achterste kan ademen. Nou, als ik dit deze lucht. Ik dat is. Ademen, ik, het dat, dat, <laughs> ik wou het net zeggen. Er die, die, die, die is helemaal niks met ademen te maken. Dat is gewoon uh, luchtvervuiling. Wat naar buiten gaat en de tolweg op. Eh, goed. Ik, uh, ik hoop alleen niet dat onze gasten daar straks uh, last van hebben. En dat ze er ook niet uh, mee moeten gaan vermoeien. Maar goed. Um, twee nummers achter elkaar. Geoff uh, Wild was dat uh, met uh, Made Man. En daarvoor Anna Budé met Drown Mean. Weer twee nummers. Eén ervan is Lisette Aviva. Die gaan we straks uh, bellen. En uh, de eerste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 We're living in a ghost town the ground will soon give way a magical place thunder rumbles as the trains pass by a peek inside through the door left a jar Witched face as it in a frame she looks like a girl who can spell. snel met alles en nog wat bezig zijn tussendoor ook nog even een bericht sturen voor iemand die we wellicht zo dadelijk nog in de uitzending moeten gaan halen maar dan moet er natuurlijk wel het materiaal voorhanden zijn, nou in ieder geval uh, is dat wel het geval uh, bij degene die ik nu aan de telefoon heb uh, hangen dat is Lisette Aviva Lisette, goedenavond Goedenavond, hallo. Ja, uh, vorig jaar was jij een van de weinigen die hier uh, tijdens de lockdown nog een, een uh, live sessie heeft uh, gedaan. Yeah. Dat, is al, uh, dat is van uh, juli van het afgelopen jaar geweest. Uh, toen hadden we nog op een gegeven moment uh, het, uh, het, uh, het verhaal dat we dat wat, dat nog wat konden doen. Uh, en dat is natuurlijk heel fijn. Uh, maar nu uh, is het jouw beurt: want uh, ja, uh, Happier But Less Wise hebben we net uh, gedraaid. Maar dat uh, heeft natuurlijk een reden. Want uh, van jou is er ook nieuw materiaal onderweg. Uh, ja, zeker. Ik heb gisteren een single uitgebracht. Ja. Op alle online platformen. En die heet uh, Solid Wall. En daar ben ik echt super blij mee. Ja, um, voordat we helemaal over die single gaan hebben... Wat heb je in die, al die tijd dan nog uh, gedaan? Want het is natuurlijk wel uh, eventjes... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een beetje rustig uh, geweest uh, rondom jou. Neem, want je, bij de vorige keer had je al gezegd, bij ons in de uitzending, en uh, toen je bij ons uh, te gast was, van ja, ik neem uh, in deze periode toch uh, ruim uh, de tijd voor alles. Is dat nog steeds zo? Uh, Jazeker. Nou, in de tussentijd ben ik eigenlijk heel erg druk bezig geweest in de studio met schrijven en, en opnemen. Uh -huh. En um, ik doe natuurlijk ook nog steeds uh, een studie aan het consultorium, dus daar ben ik ook heel druk mee geweest. En ja. ik ga ook afstuderen ja. um, van de zomer, dus over anderhalve maand ongeveer. Ja. Dus um, ja, ik geef mezelf lekker de tijd, want het is eigenlijk, ja, wanneer krijg je nou deze tijd uh, als corona voorbij is eigenlijk? Ja. Dat je eigenlijk ongestoord zonder dat iemand er per se, uh, ja... ...op zitten wachten, dat je kan gewoon uh, ja, je eigen werk maken, zoveel mogelijk maken, uitwerken. Ja. En uh, als het dan straks allemaal wat meer loopt, dat je gewoon genoeg materiaal hebt om uh, de komende tijd vooruit te gaan. Dus dat is een beetje het vooruitzicht. Ja, ja, ja. Uh, even over jouw opleiding het conservatorium. Dat uh, valt natuurlijk onder het onderwijs. Uh, ja. is, dat, is, dat, is dat lastig in deze periode? Want ik uh, weet dat, uh, dat het hoger onderwijs... en ik ga ook even ervan uit dat het voor de universiteiten is. Ze zijn wel, uh, geloof ik nu, weer mondjesmaat open. Uh, ja. is, is, is dat, uh, kan je dus nu ook fysiek weer naar het conservatorium? Nou, um, ik heb eigenlijk heel erg het geluk gehad... dat uh, het conservatorium onder praktijkonderwijs valt. Mm -hmm. Want ik heb eigenlijk al mijn uh, individuele lessen heb ik uh, wel fysiek gehad, alleen de groepslessen niet. Dus ja. eigenlijk uh, heb ik heel veel geluk gehad en uh, gewoon prima mijn lessen nog kunnen volgen. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Um, uh, en dat, dat wat je online doet, dat gaat je wel goed af? Uh, ja, want het is uh, opvallend uh, uh, weinig. Ik doe namelijk uh, een, een masterstudie. Hmm? In een, en in een masterstudie heb je eigenlijk meer individuele lessen dan groepslessen. Dus dat, uh, ja, ik heb er vrij weinig in het onderwijs van gemerkt. Oké. Okay. Ja. Um, dus, dus, het, dus het gaat wel redelijk de, de, de goede kant op als het gaat om het onderwijs genieten van het conservatorium. Dus het conservatorium van Amsterdam of het conservatorium van Utrecht? een van de twee. Van, van Utrecht. Je, de, H, de HKU volgens mij, toch? Ja, ja, de HKU inderdaad. Ja. Um, wat, wat is dat? Uh, want want uh, zitten daar eigenlijk ook verschillen in, in? In het conservatorium van Amsterdam en, uh, en bijvoorbeeld het, de Hogeschool uh, Kunsten van Utrecht? Zit daar eigenlijk verschillen? Of? Oh ja, ja, ja. zeker. Ja. Um, uh, in, op de HKU heb je verschillende uh, stromingen. En ik doe de jazz- en popopleiding, Dus dat is een combinatie tussen jazz ja. en pop. Ja. En in Amsterdam heb je alleen jazz of pop. Ja, oké. Okay. Uh, en bij jou is dat, uh, nou ja, dat is wel heel duidelijk uh, dat je dus ook een beetje in, uh, in dat genre uh, duidelijk je stempel daarop uh, begint te drukken. Ja, nou ja, ik, ik zie mezelf uh, niet per se als pop, maar ook niet als, als jazz. Ik, ik, ik bewandel die route een beetje ertussenin. Mm -hmm. en uh, vandaar dat die opleiding voor mij heel erg uh, fijn is. Ja. Uh, zijn er ook mensen die in datzelfde uh, dat, uh, vak uh, of in datzelfde muziekgebied daar actief zijn. Die ja, daar, uh, daar de, de fijne kneepjes van het vak uh, kunnen bijbrengen. Want uh, dan ga ik wel vanuit als, dat, uh, dat Als je dat bij de HKU doet. Dat er dus ook mensen rondlopen die jou daar het uh, nodige uh, ja, uh, aan informatie willen geven. Om, om je verder te uh, mee te helpen in de Maatschappij. Ja, zeker. Ja. zeker. Ik, heb, ik heb hele verschillende docenten. Mm. Ik heb een hele toffe zangdocenten en die uh, weten heel veel van uh, theater en van jazz. Dus mm. voor theater is het heel goed voor performance. En ik heb een, uh, een songwriting- en productiedocent... en die zitten heel erg in ja, uh, het, het, het schrijven van songs... het samenwerken ervan. Dus dat zijn eigenlijk precies zo van die werelden waar ik net wat meer van uh, wilde weten voor mijn eigen muziek. Oké, okay, dus dat... Uh, nou ja, het, het, maar goed, uh, je bent, uh, dit is al volgens mij weer de, de tweede single die je in, ja. nou, laten we zeggen, uh, in een half jaar tijd hebt uh, uitgebracht. Dus het tempo uh, bij jou is uh, vrij rustig te noemen in dat opzicht. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Me. <laughs> Ja Je ja, zei... moet duidelijk ja. meer horen ja. Dat is altijd goed om te horen ja. Nou ja goed kijk uh, We leven in een, een tijd dat de meeste Mensen een beetje ongeduldig beginnen te worden En uh, kijk in de muziekindustrie is dat niet anders Maar uh, jij trekt daar wat, uh, wat minder van aan Dat, dat zeiden we net al um, ja. ja want, want uh, even naar de single Solid Wall um, wat, heb je daar, Was daar een aanleiding voor Om da da daar iets over te schrijven Of hoe zit dat met, uh, met dat liedje uh, Solidwool is eigenlijk een heel erg uh, persoonlijk verhaal ja. um, ik dacht uh, vroeger altijd dat als je uh, triggers vermijdt dat dat uh, dat dat hele was ja. dat je daardoor beter werd en um, ja ik ben er eigenlijk achter gekomen dat dat eigenlijk helemaal niet hele was dat je het eigenlijk dat hele voor je uit ja. en dat je um, ja er niet doorheen gaat dus vandaar ook je loopt Doe continu tegen die uh, dikke muur aan. Ja. En je moet er gewoon doorheen. Wil je er vanaf komen? Uh, um, um, uh, om iets te kunnen bereiken. Of ook om iets te kunnen verwerken, als ik jou zo hoor. Om iets te kunnen verwerken. Ja. Ja. Um, zullen, zullen we hem dan laten horen, die uh, nieuwe single? Uh, want hij is. Woensdag, gisteren is hij uitgekomen, hè? Ja, hij is gisteren uitgekomen, ja. ja. Uh, voor, nou, voor dat, nou, voordat ik hem echt ga draaien. Want uh, meestal zijn die muzikanten altijd wel van uh, we geven hem, uh, we, we, we doen dat op vrijdag, maar ook dat uh, is bij jou even uh, totaal anders uh, geweest. Um, ja, dat gebeurt ook steeds vaker dat mensen iets op, op woensdag uh, uitgooien. Uh, ja, midden in de week. Dus, uh, dus ja, ja. <laughs> uh, goed, we gaan, hem, uh, we gaan hem laten horen. Hier is uh, de nieuwe single van uh, Lisetta Viva. en uh, dat nummer dat heet uh, Solid Wall. Still fight a past. How can I pray for the future when my memories never? Pietjes. Vorige week hadden we Naomi Steiner hier uh, aan uh, de telefoon hangen, wat uh, betreft uh, deze single. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van uh, Lisetta Viva en Solid Wall. Um, we gaan weer verder, want uh, deze meneer is komende zaterdag bij een andere collega weer uh, te horen, bij een andere collega omroep, namelijk Capelle. En deze man komt uit Harlingen en It's dit was de laatste oh. single Noelen. from the water to the sea by our hands set free don't ask me an endless oil carpet unfurled like an unimaginary rebellions, smashing opinions, millions of questions and decisions, all brave and complex problems, teaching us reasons down. was dit. Uh, en het is een samenwerkingsverband tussen een Nederlandse muzikant en een Amerikaanse muzikant, volgens mij. Uh, en het is deels in het Nederlands en deels in het Engels. En dit was dan de Engelstalige variant. Daarvoor hoorde je Newland met If. Uh, we gaan nog eventjes vrolijk verder, want we hebben nog een minuut of negen, dus wat dat er gaat, uh, hebben we nog een aantal nummers om weg te draaien. Dit is er één van, Max Horak. En I Don't Need You Anymore. We zijn trouwens uit de koker gekomen van Jip Richter. Jip komt volgende week. Dat gaat er nu echt van komen. Hoe kan het ook anders? Want volgende week hebben we 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. With vines in my pocket. Curious what today my friend. I'm feeling fine. And nobody can take my shine. I know it's not what you'd expect from me. I can't stand it, but letting you go feels liberating, not trying to be Uh, de single die 7 mei is uh, verschenen van Rowan. En uh, het nummer dat heet Comeback Love. Daarvoor Max Orak. Uh, of Orak. Hoe noemen we noemen? I Don't Need You Anymore komt volgens mij uh, ook buiten de provinciegrenzen. En dat komt uit de koker van uh, Jip Richter. Die volgende week uh, wederom haar opwachting uh, gaat maken. En dan is het de bedoeling vanaf het moment dat er ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is. Want die is er volgende week. Um, ook de bedoeling is dat zij dan wekelijks uh, hier aan gaat uh, schuiven. Dus uh, dat vanaf 27 mei. heeft al wat voeting in de aarde gehad uh, met uh, testen, positief, negatief. Kent het allemaal wel. Uh, maar goed, uh, ze schijnt er nu allemaal vanaf te zijn. Een van de, de lekkerste singles van de laatste weken is die single van Portland Row en Taking Back die je tot aan het nieuws van 8 uur hoort.